De drie biggetjes Er waren eens drie biggetjes die met hun vader en moeder in een klein huisje woonden. Toen de biggetjes groter werden, leek het wel of het huisje steeds kleiner werd. Jullie zijn nu groot, zei de moeder op een dag. Het wordt tijd dat jullie voor jezelf gaan zorgen. De drie biggetjes namen afscheid van hun ouders. Ze zwaaiden nog één keer voordat ze achter de heuvels verdwenen. Ik ga zelf een huis bouwen, zei het eerste biggetje. Ik ook, zei het tweede biggetje. En ik ook, zei het derde biggetje. Het eerste biggetje had helemaal geen zin om hard te werken... ...en hij bouwde een huis van stro. Het tweede biggetje deed het ook gemakkelijk... ...en hij bouwde een huis van takken. Het derde biggetje moest heel hard werken... ...want hij wilde een stevig huis van steen... Bouwen. Op een dag werd er geklopt op de deur van het huis van het eerste biggetje. Buiten stond een grote zwarte wolf. Lief klein biggetje, laat me alsjeblieft binnen, zei hij vriendelijk. Maar tegelijkertijd dacht hij alleen maar aan lekker biggetjesvlees. Ik kijk wel uit, zei het eerste biggetje en schoof de grendel voor zijn deur van stro. De wolf gromde, dan zal ik je huis omver blazen. Even later blies de wolf het huisje van stro de lucht in. Het eerste biggetje rende zo hard hij kon naar het huis van het tweede biggetje. De wolf was achter hem aangelopen en klopte op de deur van het huis van takken. Lieve kleine biggetjes, laat me alsjeblieft binnen, riep hij vriendelijk. En nog steeds had hij erg veel trek in biggetjesvlees. Ik kijk wel uit, zei het tweede biggetje... en deed de grendel voor zijn deur van Takken. De wolf gromde, dan zal ik je huis omver blazen. Even later vloog het huisje van Takken door de lucht... en de twee biggetjes renden zo hard ze konden naar het huis van het derde biggetje. De wolf was weer achter hen aangelopen en klopte op de deur van het stenen huis. Lieve kleine biggetjes riep de wolf. Laat me alsjeblieft binnen. Hij had steeds meer trek gekregen in biggetjesvlees. Ik kijk wel uit, zei het derde Biggetje... en schoof de grendel voor zijn stevige houten deur. De wolf begon hard te lachen. Ik zal ook jouw huis omver blazen, riep hij. En de wolf begon te blazen. Maar hoe hard hij ook blies. Het stenen huisje bleef staan waar het stond... Het derde biggetje had niet voor niets zo hard gewerkt. Zijn huis bleef stevig overeind. Toch zal ik die biggetjes te pakken krijgen, gromde de wolf, want hij had nog steeds trek in biggetjes vlees. Ze denken dat ze veilig zijn, maar er is nog een manier om binnen te komen. De wolf pakte een ladder en klom op het dak van het huis. Drie malse biggetjes voor mijn avondeten, dacht hij en hij likte zijn lippen af. Toen klom hij in de schoorsteen. Binnen hadden de drie biggetjes de wolf op het dak horen klimmen. Dat loopt niet goed af, riep het eerste biggetje. En het tweede biggetje huilde: "Wat moeten we doen?" Het derde biggetje zei niets. Hij was bezig soep te koken in een grote ketel die boven het vuur in de open haard hing. Hij bukte zich en stookte het vuur nog wat harder op. De soep in de ketel begon flink te borrelen. De wolf liet zich intussen door de schoorsteen naar beneden glijden. En met een grote plons viel hij in de kokend hete soep. De wolf gilde één keer heel hard. Toen werd stil en het bleef stil. De boze wolf zou de biggetjes nooit meer lastigvallen.